Het is vijf uur, dit is Jeroen Tjepkema met het nos -journaal. President Trump is van plan om tussen de 2000 en 4000 militairen van de Nationale Garde naar de grens met Mexico te sturen. Afgelopen week zei hij al dat hij militairen naar de grens stuurt, zolang zijn gedroomde muur daar niet staat. Trump noemt nu voor het eerst aantallen. Hij is van plan ze daar te houden tot een groot gedeelte van de muur is gebouwd. Ook sprak Trump tegen journalisten aan boord van de Air Force One voor het eerst over de beschuldigingen aan zijn adres van pornoactrice Stormy Daniels. De president zegt dat hij niets af weet van een zwijgcontract over een affaire waarbij Daniels 130.000 dollar zou hebben gekregen. Trumps advocaat bekende eerder dat uit eigen zak te hebben betaald, maar Trump zegt nu dat hij niet weet waar dat geld vandaan kwam.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 Mogelijk gaat het volgens de belangenbehartiger van de zorgverzekeraars... bij de politiemeldingen niet alleen om psychisch verwarde mensen... maar ook om ander afwijkend gedrag. Staatssecretaris Blokhuis wil alle speciale rookruimten... in de horeca binnen twee jaar sluiten. Haagse Bronnen melden aan de NOS dat hij dat vandaag... in de ministerraad zal voorstellen. Het is een reactie op de uitspraak van het gerechtshof half februari... dat speciale rookruimten in horecagelegenheden niet toegestaan zijn... Die uitspraak kwam voor veel horecaondernemers als een verrassing, omdat ze voor veel geld speciale rookruimten hadden laten aanleggen. Door het voorstel van Blokhuis krijgen ze nog twee jaar uitstel. Het weer. Overdag vrij zonnig, wel wat stapelwolken en 12 tot 16 graden. Het weekend nog warmer, plaatselijk 19 à 20 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 Max. Nachtzuster, met Ron Verhauwe. Ja, nachtzuster, dat is het programma waar je naar luistert. Nog één uurtje hier op NPO Radio 1. Als je net wakker wordt, alvast een hele fijne vrijdag gewenst. Wordt vast een mooie dag. Ik zag uh, een goed weerbericht in ieder geval. Ja, als je net wakker wordt en je denkt, uh, wat klinkt Astrid... Uh, toch uh, raar. Nou, Astrid is even een weekje thuis. De nachtbroeder houdt de stoel warm. En verder is alles hetzelfde. Hè? Gewoon mooie vragen. En daar zoeken we dan leuke antwoorden op. Nou, afgelopen uur hebben we bijvoorbeeld uh, vragen uh, gehad. Bijvoorbeeld die van uh, William. Hoe wordt de WOZ bepaald? Is daar, zit daar een bepaalde gedachte achter. Iemand die daar ons alles over kan vertellen, daar zijn we naar op zoek. Uh, Niels die vroeg zich af, klopt het dat je uh, met een diesel niet te snel moet rijden? Want heb je, als je dan de auto start, heb je een koude motor. En uh, moet je daarvoor oppassen? En is dat bij een oude diesel eerder het geval dan bij een nieuwe diesel? Wat uh, is dat fabeltje? Klopt dat wat we de hele tijd horen? Is het een fabeltje of niet? En uh, Maurice die vroeg zich via de NPO Radio 1-app af... hoe kan het dat zaken uit het buitenland... hij noemde China als voorbeeld... dat als je daar een pakketje vanaf, uh, van bestelt... dat de verzendkosten zo ontzettend goedkoop kunnen zijn. Hij betaalde 80 cent. Als je hier in, het buiten in, uh, in Nederland iets wil verzenden... kan het wel 2, 3, 4, 5 euro kosten. Iemand die daar alles over weet, daar zijn we naar op zoek. 0800-1121. Een mailtje sturen kan aan nachtzuster.omroepmax.nl. Een appje via de gratis Radio 1-app. Of chatten kan ook via al onze vaste luisteraars... die daar op dit moment ook op zitten via omroepmax.nl. Slash nachtzuster. En doe mee. Um, nou, dat waren de boodschappen. Um, zometeen nieuwe vragen en nieuwe antwoorden. Bicycle, bicycle. Bicycle, I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle, I want to ride my bicycle, I want to ride my bike, I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like. You say black, I say white, you say bar, I say, say bite. you say shark, I say him and your I say, Roy. I say, God, give me a choice. I say, Lord. I say, Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. Race En als je denkt, waarom draaien we deze plaat? Nou, Dan moet je nu even meeluisteren naar Rijn. Rijn, Goedenavond, nacht. Goedenavond, nachtbroeder. <gacht> Dag. Vertel. Ik, eh, ik heb een maandje of twee geleden... heb ik eh, een nieuws gehoord over wil Dat Dan zouden wat een alternatief gevonden hebben voor de spaken. Dat zou de rij in voetensnelheid, vooral voor de tijdrenners enorm helpen. Ik denk, dat dat voor 1 april. Maar ik heb ook op met 1 april niks gehoord. Ik heb soms wat gehoord. Leg nog even goed uit wat je nou precies gehoord hebt. Dat is dus voor het luchtweerstand... de spaken vervangen voor ander materiaal. En wat voor materiaal? Ja, dat zei niet erbij. Dan vonden we het al zo wazig. En dat zou dus de luchtweerstand verbeteren. En zelfs zo maar sneller gaan rijden. Dus wat er gezegd wordt is eigenlijk... Die, die spaken van die wielen, dat zorgt voor luchtweerstand... en daardoor rijden de, de wielrenners uh, trager. Trager. Maar toen ze dus, dus nog een of ander, andere spullen de bladvorming of een paar minder of zo... maar ik heb niks meer gehoord. Ik moede toen al dat het iets voor 1 april was. Maar in 1 april hebben we ook niks gehoord. Nee, dus je vraagt je af, klopt dit verhaal en uh, hoe zit het precies? Ja, waar het broertjes aap vandaan komt. Ja, oké. Okay. Uh, nou, ik, uh, ik, ik heb er ook niet van gehoord eigenlijk. Dus uh, ik hoop dat, uh, dat mensen misschien uh, uh, dit verhaal ook gehoord hebben... en dat we dat beter, uh, wat meer informatie hebben ook voor ons. Ik ben nu wel benieuwd van waar die spaken door vervangen zijn. Ja, er zullen we zullen wel hard aan Nou ja. Nou. Oké, okay, Rijn. Ben... Zeker, bedankt. Ja, Dank je wel. Een plezier voortzetting. <laughs> Dank je wel. Dat was Rijn met een vraag over... heb jij het misschien wel gehoord en weet je of dit een 1 april grap was? De, de, de spaken van, van, van wielrenfietsen die worden dus vervangen door ander materiaal. Wat? Dat weten we even niet. Ik heb het ook niet kunnen opzoeken hier. Maar eh, komt dit jou bekend voor, laat het even weten. Via ons gratis telefoonnummer 0800 116. 2, Ik zal nog even een paar vragen even opnoemen... die we ook nog, nog steeds open hebben staan, om het zomaar te zeggen. Um, we hebben nog uh, de vraag van Nick. Dat was uit het, uh, het eerste uur nog. Dus dat die vraag staat al een tijdje open. Wat is nou eigenlijk het beste moment om te eten... als je nachtdienst hebt? Uh, ja, dat, uh, dat is ook voor mij wel een handige vraag. Want ik uh, zit ook altijd wel te denken, ja, moet ik nou laat eten, vroeg eten? Hoe doe je dat met ontbijt? Moet je tijdens je nachtdienst iets eten? Uh, hoe reageert je lichaam erop? Ook als je bijvoorbeeld maar één keer in de week een nachtdienst hebt, of misschien vijf keer in de week. Uh, nou ja, dat, dat is een vraag die mij in ieder geval bezighoudt, maar meer mensen. Want de vraag werd toen ik gesteld en ik ben toch inderdaad ook wel benieuwd geworden naar het antwoord. De vraag die ik net ook al noemde wil ik toch nog even onder de aandacht brengen. Want ik vond hem wel, uh, wel heel goed. Hoe kan het dat als je een pakketje bestelt uit het buitenland dat het zo goedkoop is? Uh, vaak goedkoper dan als je gewoon in Nederland een pakketje bestelt. Uh, dus vooral Chinese webwinkels zijn nogal uh, van de prijs, uh, prijsvechters op dat gebied. En uh, Niels die kwam met een hele leuke vraag. Um, ja, waarom uh, moet je met een diesel niet te snel rijden als je een koude motor hebt? En klopt dat fabeltje? Want dat, uh, dat horen we wel eens. 0800 1121 Imagination, en uh, nou ja, de titel heb je denk ik wel verstaan. In the heat of the night. Uh, voordat ik het vergeet, Ruben, ik vergeet de crypto niet. Zoals je altijd zegt als je inbelt. Uh, ook vandaag is er weer een cryptogram waar een leuke prijs mee te verdienen is... om even die hersenen te laten kraken op deze vroege vrijdagochtend. En uh, nou, we hebben er weer eentje uitgekozen. En bedankt aan uh, een paar vaste luisteraars die er altijd heel goed in zijn... om uh, mooie crypto's uh, voor ons te maken. Um, nou, ik zou zeggen, denk even goed na. Want de crypto vandaag is dikke rekenaar bij wielerwedstrijden. Dikke rekenaar bij wielerwedstrijden. En dat zijn dan elf letters. Weet je het antwoord? 0800-1121. Gaan wij intussen even praten met Richard... Hey, goedemorgen. Dag Richard, hallo. Hey, hey uh, ik hoorde net die meneer William. Ik vond het trouwens wel grappig hoe je het vertelde. Ik ben het helaas met de meisjes ook. Dus uh, maar, maar ik heb er eigenlijk een aanvulling op. Als jij natuurlijk in huis gaat, betaal je de belasting over. En nou hebben we natuurlijk inderdaad dat OZB, wat onderzoek zo Elia terugkomt. En ik vraag me A af, sinds wanneer en B, waarom betalen wij eigenlijk belasting op belasting op belasting? En, dan kom ik bij de handvraag, uh, doet de rest van Europa dat ook? Hm. Ja, daar zeg je zo wat. Ja, want het is allemaal leuk dat wij weer de gek eentje van de klas zijn. Maar het is wel als met, uh, met, uh, met motor uit Die hebben wij hier in Nederland. In Duitsland is dat niet. In België weet ik het niet. En nou zouden we met die boilers. Ik bedoel, van, het is allemaal leuk en dat wij het allemaal moeten doen. En door onze stot krijgen geduwd. Maar ik denk dat ze in Roemenië in Polen hun eigen broeken vallen lachen. Ja, we moeten het wel met z'n allen doen op deze aarde. Want anders heeft het we weinig zin natuurlijk. Ja, maar dat is juist het cynische. Ik bedoel, van alles wat wij niet doen, dat doen ze in andere landen gewoon wel. Ja, maar ja, en goed, daarom zeg ik... iemand moet wel de eerste stap zetten natuurlijk, hè? Ja, maar ik, ik ben er een beetje klaar mee, dat wij overal... Kijk, ik bedoel, wat is nou bij die boiler van 6.000 euro, wat een hoop geld is. Ik heb er geld ook geneesd. Maar ik bedoel, van als die, als die overheid van ons zo belachelijk geld zal uitgeven... dan moeten ze toch zelf eens achter hun oren krabben van... Dit gaat toch helemaal fout. Want ik bedoel, van een leiding voor zijn huis, kan ik me wel voorstellen. Mm. Maar een leiding voor zo'n boiler. Ik bedoel, van alles moet elektrisch. Ik bedoel, van wegenbelasting zijn er allemaal leuk en aardig. Maar het, het gaat hier toch helemaal de verkeerde kant op in Nederland. En daarom geef ik meneer Willem die net dat allemaal een beetje cynisch zei ook. Ik vond het grappig dat hij zei. Maar ik, hij heeft helemaal gelijk natuurlijk hè, met de Rutte en zijn handluggers. Maar goed, ik heb nog een antwoord over die motor. De diesel. is heel simpel. Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Kijk, ik ben zelf een autoliefhebber en ik, ik, ik, ik zeg altijd maar zo: je moet met alle uh, verandering moet je gewoon rustig aan doen. Maar dat heeft gewoon uh, te maken met het feit dat een blok uh, op een uh, rustige manier wordt opgewarmd. Dus als jij niet van je auto houdt, zou ik zeggen van joh, start hem gelijk de gast op de bodem intrappen. En ben je een autoliefhebber. Gewoon de eerste 10, 20 kilometer rustig aan. En niet denken van, goh, na 2, 3 kilometer de arme auto weer warm op, begint warme lucht te blazen. Nee, dat komt door je koelvloeistof. En je olie moet ook eerst op temperatuur komen voordat je hem dol kunt jagen naar de 6, 7000 toeren. Daarom hebben sportwagens ook vaak een olietemperatuur en een oliedrukmeter. Om dat allemaal in de gaten te houden. Nou ja, waar we het net ook over hadden, van, uh, ja, dat, uh, dat tegenwoordig mensen zijn... maar druk, druk, druk, rijden heel snel weg, hè, want uh, haast, haast, haast. Uh, ik had het idee ja. dat, dat, dat ik het vroeger wel vaker hoorde... Van, uh, van mensen die altijd bezorgd waren om een auto. Die zeiden, ja, je moet die motor even warm laten worden. Mijn vader zei dat ook altijd volgens mij. Tegenwoordig uh, maakt niemand zich daarmee druk om, lijkt het. Nee, dat ben ik met je eens. Maar uh, ja, ik heb zoiets van uh, rustig aan. Ik, ik geef altijd maar het voorbeeld... Als jij net wakker wordt, ga je ook niet gelijk volgens de honderd meter lopen. Dat je ook wel even rustig aan. Ja. En dat is, ook, dat, is, dat is ook een van de redenen dat ik absoluut nooit een at -box zou kopen. Wanneer je zoiets van, joh, start het ding. En als je wat mankeert, uh, ga naar de garage. Daar staat hij veel plezier mee. Ja. Maar goed, de vraag ging eigenlijk dus over, over dieselmotoren, maar jij zegt dat het geldt voor alle verbrandingsmotoren. Ja, ik heb het even snel even gegoogeld, maar het is verstandig. Zo, je doet de eerste 10, 10, 20 kilometer rustig aan. Ik heb ook gezien, niet boven de 4.000, ja, ik kom met mijn automaat niet boven de 3.000 toeraad. Ik doe het gewoon lekker rustig aan, zet de control erop, lekker rustig aan. En als je het niet van je auto haalt, injagen dat ding, huppakee, het gas erop. Ja, want, want uh, bijvoorbeeld slijt de motor dan sneller of zo? Of ja. is het... Hoe ja. gaat het? Ja? Ja, kijk, ik bedoel van... Als je hem dus rustig wat laat draaien Kijk, die cilinders gaan op en neer... Daar ontstaat warmte. Maar als dat gelijk natuurlijk slijden... De 7000 toeren worden gejaagd... wordt het heel erg warm... Terwijl je bot nog koud is. Nou hm. ja, dat gaat uitzetten. En uh, die, die zuigers... Moet ik het wel goed zeggen... In die cilinders... Ja, die krijgen dan praktisch geen ruimte om uit te zetten. Plus het blok. Ja, heel... Uh... Weet je, wat het vaak va kan zien, ook vaak bu buiten de merken die gewoon olieboter zijn, of wel heel veel olie gebruiken. Als jij een motor start en je ziet niet die mooie, uh, die mooie damp die normaal gesproken uit de uitlaat komt, dat dit witte. Maar er komt een beetje een donkere, donkere rook uit die uitlaat. Nou, dan weet je in feite al genoeg dat het of een racebak is of dat het een heel helstaflop is. Hm, Uit de boel. Ja. Nou, ik, ben weer, ik heb zitten meeschrijven. Ik ben, uh, ik, ik ben weer wat wijzer geworden over... maar ik weet niks van motoren. Dus ik vind het altijd fijn als dit soort dingen uh, voorbij komen... want daar leer ik ook nog wat van. Uh, ja, nou ja, en mijn vraag is dus over die OZD. Kijk, en, uh, het, het, het, belasting op belasting... je wordt er toch een beetje gek van. Ja, goed. Ik het is, heb, het is ik noodzakelijk heb... kwaad, toch? We betalen allemaal belasting voor een reden. Ja, dat ben ik volledig met je eens... Maar ik bedoel van, er zijn op een gegeven moment grenzen. Hm. Ik bedoel van, ik, ik, ik, werk, ik werk hard, maar ik bedoel van, ik, bedoel van, ik, bedoel van, ik ben kouwaarschuwers. Maar uh, dat ik kan zeggen dat ik spaar, ik heb het niet slecht. Maar ik bedoel van, in Den Haag doen ze het wel alle machtig om best om. Uh, nou ja, laat ik het niet zeggen. We dwalen af, zo. Uh, <lacht> Hé, hey, dank je voor het bellen. Ja, jij bedankt voor de uitzending. Uh, interessante vragen allemaal weer. Ja, zeker. Het ja, ja. Uh, blijkt maar weer eens dat heeft echt de leukste luisteraars uh, ooit van allemaal. Want uh, vooral ook vannacht weer hele leuke vragen. Ook inderdaad, van mijn kant complimenten. Ja, ja. iedereen aan het woorden. En de meeste uh, op opmerkelijke vragen, laat ik het zo zeggen. Ja, zeker. Ja. Hey, en uh, dankjewel uh, dat jij ook uh, daar onderdeel van was. Nou, dankjewel. En uh, jullie is ook geweldig helder en duidelijk eruit. Heel goed. Oké. Okay. Dankjewel voor voor bellen en uh, het fijne nacht. Oké. Okay, hoi. Hoi, hoi. Gaan we gelijk door naar uh, Lambertus. Ja, hallo. Ben ik in beeld? Je bent uh, nou in beeld. Uh, daar werken we nog aan. Er zijn uh, acht cameramannen die hard bezig zijn om jou in beeld te brengen. Maar het geluid is er al. Dus laten we daar eens mee beginnen. Oké, okay. nou uh, dan is er even een opmerking. Uh, het, uh, het, uh, het nummer wat je draaide voor de, zeg ik zo, dan de uh, uh, nieuwsbreak... Uh, dat was van Colin Blundstone. Maar dat is even een opmerking. Wat uh, zei je dan? Uh, volgens mij uh, zei je uh, ILO of zoiets, uh, weet ik veel, maar... daar klopt voor gehaald, maar dat was Colin Blundstone daar uh, ga ik even duiken. Maar goed, waar, dat, uh, ko daar kom ik op terug, Lambertus. Waar, waar belde je voor? Ja, ik, ik, ik vraag me af... Ik ben nu uh, vier weken van huis geweest. En uh, dan ligt er overal stof. S-T-O-F. Ja. Uh, in mijn huis. En ik vraag me af... Wat is nou een godzaam stof? En waar komt dat vandaan? <laughs> ja, nou... Als we daar zien gaan duiken, inderdaad. Stof, ja. Um, ja, ja we, kunnen, we kunnen hier nog uren over gaan praten. Maar ik, de vraag is gesteld, wat is stof? Ja, ik vind hem prima. Ja, mooi. <laughs> maar, ja, maar heb je nog, nog vragen over een bepaald soort stof? Of, uh, nee, gewoon stof. Weet je, uh, uh, stof op je, op, op, op je meubels. Ja, dus, uh, hoe ontstaat het? En, uh, en, uh, nou ja, dat soort dingen. En, en wat is? Ja, nou, het, het, het is typisch zo'n nachtzustervraag. Het lijkt zo simpel om daar een antwoord op te geven, maar kom maar met het goede antwoord. Ja, daar hoop ja, ik ook. Ja. Hey, um, we, gaan er, we gaan kijken of er leuke antwoorden komen. We hebben nog 40 minuten en er komt vast een, een mooi antwoord op, denk ik. Oké, okay, en het was Colin Blumstone. Nou, het, onze, onze uh, informatie zegt toch echt dat het Crosby Stills net zo jong was? Nee, nee, nee. Of uh, sorry, Ellen uh, Parsons uh, uh, Project. Sorry. sorry, ik zit even verkeerd te sorry. kijken op mijn blaadje. Ellen Parsons Project. Ellen oh, uh, Parsons, ja, ja. Ja, die heeft nee, hem ook, nee, nee. Maar Inderdaad, Colin Blundstone heeft hem ook. Nou, oké. Okay. Dus maar dan is dat weet, bij deze, deze ook zijn. even afgekaart. Ja, nee, het, uh, het was wel dat goed. Maar Colin heeft hem ook genaamd. Ja. ja. Oké, okay. dank voor het bellen. Nee, gelukkig. <laughs> Dag. 0800-1121 ook met opmerkingen over de muziek ben je ook welkom. Maar liever heb ik gewoon leuke vragen. 0800-1121. Um, Jan. Ja, dag rond. We gaan met Jan van der Meulen, Den Haag. De vraag van Harry uit Alkmaar over die verwarmingsproblematiek. Nou, die is al door Rudder beantwoord. Maar de vraag die hij zich had moeten stellen eigenlijk was: uh, hoe gaan die lasten verdeeld worden? Want als. Als de regering straks maatregelen op dit gebied gaat eisen... Hmm. dan gaan we dat met z'n allen natuurlijk betalen. Zo simpel is het. Het is niet zo dat de regeringen... die laat je allemaal zelf een dikke portemonnee in hun achterzak hebben... en, en dat voor ons even betalen. Want de, de regering die ontvangt geld door belastingheffing... door vaccins en, en door boetes en wat dan ook. En dat gaan, moeten ze dan op een verstandig manier zijn uit te geven. Nou, ja, hoe gaan ze die belasting heffen? Dat is de handvraag natuurlijk. Ja, en, en gaan de, de sterke schouders dan de, de, de hoogste lasten daarvan dragen? Of dus die, uh, wordt het die, die, die, uh, evenredig verdeeld? Die duur betaalde presentatoren van nachtprogramma's... gaan die dat betalen of arme mensen zoals ik. Daar komt het op neer natuurlijk. Ja, die tonnen die wij hier in de nacht verdienen... dat, is, uh, dat mag inderdaad wel uh, belast worden, ja. Nou, je snapt natuurlijk. Ja, ja. Nou, en uh, ik, ik, zou, ik zou wel het algemene tip willen geven... dat mensen geen overhaaste beslissingen moeten gaan nemen. Want stel, je besluit om, om uh, uit compassie voor Groningen... zo wat dan ook... Over het milieu om allerlei dure investeringen te gaan doen. En over een paar jaar komt de regering en die zegt over de gemeente: in een bepaalde lijkt te gaan we dit of dat doen. En je moet er dan mee doen, dan heb je dat allemaal voor niks uitgegeven, natuurlijk. Moet er even pas op de plaats maken. Ik ja. vond trouwens in de krant van, van gisteren, donderdag, de Volkskrant, een heel goed artikel over deze milieuproblematiek van een paar mensen uit, uit, het, uit de sector. Want ik heb het idee nu dat iedereen buitenland over, over elkaar heen valt. En, en bovendien, iemand die natuurlijk pelletkachels verkoopt. Die zegt natuurlijk, je moet een palletkachel kopen. En iemand die zonder panelen verkoopt, die zegt nee, je moet zonder panelen verkopen. Dus dat moet je ook in de gaten Ja, Omdat dus. Het is dus een hele, hele industrie die profiteert van die, ja, uh, van die omschakeling. Ja. ja. En dan wil ik nog iets zeggen iets anders over die beruchte crimineel Alexander Pechtold. Die nou, nou die we, we gaan iemand niet een crimineel noemen hier op de zin, maar oké. Okay. Ja. Vertel, nou, wat, wat wil je niet. hem over hem kwijt? Nou, kijk, die affaire is een paar maanden geleden in het nieuws gekomen. En waar het toen om ging, was ja, in feite om twee dingen gaat. Waarom heeft die was een Canadees, geloof niet diplomaat. Waarom heeft hij het huis gekregen? Maar, maar waar het vooral om ging, is dat hij die affaire niet gemeld heeft bij de Tweede Kamer. Want de Tweede Kamerleden moeten moet dan, als ze een cadeau ontvangen boven een bepaalde waarde, ik hoop boven de 50 euro, dan moeten ze het eigenlijk melden. Tenminste, het is een soort. Ja, dit is niet echt werkelijk verplicht, maar dat wordt dan wel verwacht. En, uh, dat, ze zich daar, nou, dat heeft hij niet gedaan, want hij zei het is een privé kwestie. En als zij zich. Waar Ruben het net ook over had, als hij zich verder aan alle regels heeft gehouden, als de Amerikaan dan de, de, de, de schenkbelasting heeft betaald en hij heeft dat formeel allemaal correct gedaan, dan valt hem juridisch volgens mij ook niks te verwijten. De vraag is natuurlijk of hij daar verstandig aan heeft gedaan, hè? want je krijgt nu weer het beeld van ja kijk die politici die, die, die, die sjoemelen en, en er zit iets achter en uh, dat beeld erop je op. Dus op die manier heeft hij de politieke zaak geen... Goed gedaan, denk ik. En daar gaan ook die aanklachten nu over, als ik het goed heb begrepen. Ja, dat klopt. hij ja, omgekocht zou zijn. Nou, ik, ik geef je op een briefje dat die zaak dan uitgaat als een nachtkaart. Tenzij journalisten iets weten te vinden, maar als men niks weet te vinden dat hij uh, zich heeft laten omkopen of dat hij dingen heeft gedaan uh, voor een bepaalde partij. En dat die Amerikanen of de Canadezen gezegd joh, je liever dat je in dit opzicht uh, tegen of voor gaat stemmen. Nou, dat zal nooit een bewijs zijn. Dus ik. En dat zie je met rechtszaken over voorkennis hmm. met handel in aandelen. Dat is heel moeilijk om dat aan te tonen. Dus het gaat volgens mij uit dat het nachtkijs. Ja, nou ja, goed. We gaan kijken of, daar nog een, ja, of het nog een staartje gaat krijgen. Misschien is, de, onderzoek, is de, de journalistiek daar nu mee bezig om dat tot op de bodem ja, uit te zoeken. Dat denk, dat denk ik ook. En, ja. en of je verder in het huis daar in Schevening... of je daar een juffrouw wil opvangen, ja, dat is zijn zaak. Dat heeft een ander niks mee te maken. Goed. Uh, ja. Dank voor je, voor je bijdrage. En uh, blijf okay. nog even luisteren. Dat weten we over hoi. Oké. Okay. Dat was Jan. En van Jan uh, gaan we naar die andere heerlijke Nederlandse dame, Henk. Ja, goedemorgen. <laughs> goedemorgen, Henk. Uh, uh, ja, ik heb geen aanvulling meer op het antwoord van uh, de dieselvraag. Want dit uh, verhaal is al uh, correct verteld. Nou. Oké, okay, nou, daar zetten we er een kruisje bij en dan uh, uh, pakken we hem in en strikken er omheen. Ja, dat heeft gewoon puur te maken met uh, de, de langzame opbouw van de warmte van je motorblok. Onder andere en van de andere uh, ja, leidingen en, en pompen en weet ik wat, dat die, uh, dat die dus uh, rustig aan uh, gesmeerd worden. Want uh, als de motor koud is, is de olie dik. Is de, de dieselolie is ook uh, uiteraard dik. En dan moet dat dus uh, geleidelijk aan... Uh, ja, worden en dat bespaart je de, de levensduur van je sowieso, sowieso van je motor en van je, van je vitale onderdelen. Duidelijk, ja, het is dus geen fabeltje wat ik dus eerder zei van... Uh, nee, de... het is geen, het is geen aap, broodje aap nee verhaal. Nou, dat hebben we met z'n allen geconcludeerd. Henk, dank je voor het bellen. Oké, okay, fijne uitzending. Dank je wel. One, two Let me tell you how it will be There's one for you, nineteen for me Cause I'm the tax man Yeah small Dus zijn dat met Taxman En ja, je luistert naar Nachtzuster nog een half uurtje. Hier op NPO Radio 1. Alle ruimte nog voor vragen en antwoorden. Nieuwe vragen zijn weer van harte welkom. Dus ik wil bij deze iedereen oproepen via 0800-1121. Kom met die ene vraag die misschien al dagenlang in je hoofd zit. Waarvan je denkt, nou ja, ik kan hem gaan googelen, Maar ik kan hem natuurlijk ook even neerleggen bij de Nachtbroeder. 0800 112. 2, um, we hadden een cryptogram uh, hadden we op uh, het lijstje gezet uh, deze dag, zoals elke week. En uh, nou, daar zijn antwoorden op gekomen. Onder andere uh, op de NPO Radio 1-app van Maurice. Die zegt, ja, ik kom er niet door. Is er een storing? Nee, het is gewoon ontzettend druk met bellen. En iemand die er wel door is gekomen, dat is Alex. Ja, dat ben ik. Ja, jij bent de gelukkige die er wel ah. door kwam. Want uh, was het inderdaad druk met de, de lijnen? Moest je even een paar keer bellen of uh, was je er één keer nee. doorheen? Nee, ik was meteen aan de beurt. Ja. Dus, oh, uh, nou, dat, uh, dat scheelt wel. Ja, heb Ja, nou ja bij, de, bij de cryptogram wordt het opeens altijd heel druk met de lijnen. Dus dan hoor ik wel eens vaak ja. inderdaad van, ja, is er een storing? Nee, ja, dat, uh, dat is gewoon als heel veel mensen naar hetzelfde nummer gaan bellen natuurlijk. Ja, ja, zeker, je. Ja. Hé, hey, wij moeten even de administratie uh, behandelen. Um, het cryptogram, uh, heb je lang moeten nadenken of was hij wel vrij snel duidelijk voor je? Um, nou... Ja, vrij snel. Ja, vrij snel. <laughs> ik eerst met vet, maar vet, dat lukt niet. Maar toen kom ik op ronde ronde en ronde teller. Nou ja, dan. Ja, ja, even de mensen die hem dan nog niet gehoord hebben, het was de opgave was dikke rekenaar bij wieler wedstrijden. Elf letters. Nou ja, dan komen we op ronde teller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. 11. Nou ja, dat eh, lijkt me te kloppen, ja. Alex. Ja, ja, dat... Uh... Gefeliciteerd. Dank u wel. Ja, dankjewel. ja, ja. Dankjewel. Achter, achter de ruit staan ze hier massaal te applaudisseren. De hele voltallige oh, ja. redactie van Nachtzuster uh, applaudisseert. We gaan ja. een mooie prijs naar je opsturen. Ja. Um, Geweldig. Dus, uh, uh, nou ja, hou de brievenbus in de gaten. En uh, dan komt er een mooi presentje van Omroep Max van Nachtzuster. Ook namens Astrid. En, uh, ja. Nou ja, veel plezier erbij. Heel fijn, dank u wel. Ja, bedankt dankjewel. voor het bellen. En, uh nog een goede uitzending. In. Gaat wel lukken, denk ik. We gaan er iets moois van maken. Okay. Dank u, Alex. Oké. Okay. Dag. Ja, en uh, of we daar iets moois van gaan maken? Ik hoop het. Uh, Mark? Goedemorgen. Oh, je zit, uh, ben je onderweg? Ja, ik ben onderweg, ja. Hoor je me bezig zo? Ja, nee, het is niet heel goed. Je, je zit op de handsfree, denk ik. Ja, klopt. Oké, okay, is niet, uh, ja, niet mogelijk. Nou, ja, probeer uh, luid en duidelijk te praten, want het, is, uh, het, is niet, uh, het houdt niet over. Spijt me. Vertel. Ik had een antwoord op het stof, denk ik. Ja, wat is stof? Stof is, uh, als je het onder de microscoop kijkt, uh, restjes van uh, insecten, stukjes hout, steen, wat zo fijn is geworden, uh, dat het zeg maar voor een leuk oog uh, voor ons stof is. Maar eigenlijk is het, uh, ja, troep, rommel. Ja, en het houdt de mensheid al eeuwen bezig... want we blijven maar stoffen en het blijft maar neerdwarrelen natuurlijk. Ja, we maken het zelf eigenlijk, zeg maar... door slijtage en door uh, bedrijving van bepaalde spullen... die tegen elkaar aankomen. Ja. ja. Ja, goed, je moet er ook verder niet te veel over nadenken, denk ik... want het is er nou eenmaal en we doen er niks aan. Stof tot nadenken, hè? <laughs> Hij maakt hem gewoon, ja. Uh, Mark, dank je wel. En een fijne, fijne, fijne vrijdag. Oké, zo. Dag. Ja, een goede vraag en een goed antwoord. Wat is tof? Ja, zo simpel kan een vraag zijn. En heb je ook een simpele vraag of een ingewikkelde vraag? Mag allemaal 0800 1121. En dan anders mag je ook even een appje sturen, bijvoorbeeld naar de NPO Radio 1 app. Allemaal gratis natuurlijk. Hè? Um, uh, Roger, goedenacht. Hi, goedemorgen. ja. Goedemorgen. ja. Ja, mij is morgen in ieder geval. Ja. Ik stand tot op jouw vraag met betrekking tot die post, waarom dat post uit China zo goed is. Mm -hmm. De reden daarvoor is, ja, dat noemen ze dan met gesloten beurs. In China worden pakketjes van PostNL, of elke verzender uit Nederland, die worden niet berekend aan PostNL. En in uh, Nederland berekent dan personeel niks aan de Chinese uh, verzenders... want de Chinese verzenders eigenlijk heel goedkoop kunnen verzenden. En hoe dat politiek zit, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar ik neem aan dat er een uh, pakje staatssteun daar zit op de postbedrijven uh, in China. Ja, dus daarom en... kunnen ze goedkoop pakketjes bezorgen. Ja, en uh, nou ja, die tactiek werkt, want wij bestellen massaal dingen uit... Uh, nou ja, van, ...van dat soort postorderbedrijven in uh, verre landen zoals China. Ja, precies. Ja. Dus, uh... Dat maakt het heel interessant en uh, daarom is Trump natuurlijk ook zo boos op de Chinezen van uh, tot de staat. Men helpt dan wij in Nederland. Ik ben niet zo'n Trump fan, maar daar heeft hij wel echt een beetje gelijk in. dat uh, de Chinese overheid, hun eigen bedrijven heel erg steunt op die manier. Uh, maar ja, zo kunnen ze dus het slecht in de bezorgen. Ja. Er zijn ook andere dingen die in met ja. Vind je dat de Nederlandse regering uh, dat ook in Nederland zou moeten proberen? Wat meer op die manier uh, de, de Nederlandse bedrijven steunen? Ik denk dat het heel erg ingewikkeld is en uh, ik denk dat ik niet slim genoeg ben om precies uh, dat soort problemen, wereldproblemen, op te lossen. Maar ik denk dat dat daar uh, in ieder geval de postverzender gewoon een stukje slimmer moet zijn. Want uiteindelijk betalen wij dus de pakketjes die uit China komen. Ja. Zodat wij heel veel betalen voor uh, die pakketjes. Maar ja, dat is natuurlijk zo van... Uh, als je Chinese postverzender niet met postnl gaat werken, dan gaan ze met een andere uh, met een ik wat versturen. Want die willen natuurlijk ook heel graag diezelfde voorwaarden. Ja. Roger, dankjewel. Ja, absoluut. En een uh, hele fijne vrijdag alvast. Ja, jij ook, okay. hè. Oké, okay. dag. Okay. Uh, ja, nou, we, we zijn er nog even. En uh, nieuwe vragen kunnen we altijd gebruiken. Dus uh, pak die telefoon, ook op die vroege vrijdagochtend. 0800-1121. Brothers. Uh, we gaan naar Ingrid. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goe Ik bel uh, met een aanvulling op uh, die verhaal van de handtekening van Ruben. Ja, moeten we misschien nog even uitleggen voor de, de mensen die net wakker zijn geworden. Het was een mevrouw die zich afvroeg ja, of het wel uh, uh, ja, zo verstandig was om inderdaad op een tablet of op een scherm in ieder geval je handtekening te zetten bijvoorbeeld, uh, uh, nou ja, als, het, als het digitaal is, als, het, als je daar niet bij ziet waar je nou eigenlijk voor tekent, dan wordt er wel bijgezegd ja, dat is hiervoor, maar als het er niet op staat, of dat wel verstandig is. Dat was haar vraag. Ja, ja dat was eigenlijk die vraag. Maar voor blinden en slechtzienden is het officieel zo... en mensen die niet kan lezen en schrijven... Um, als je een contract of een op hero of eigenlijk enigszins iets tekent... Hmm. die je niet kan lezen... Uh, ben je officieel wettelijk verplicht om iemand te vragen die jij persoonlijk vertrouwt om het voor je eerst voor te lezen? En als die persoon het hebt voorgelezen en je vertrouwt erop, dan mag je tekenen. En naast die teken, handteken, jouw handtekening moet jouw persoonlijke, vertrouwelijke persoon ook tekenen. Dat is een hele... Ja. Een hele rits die moet is voor, ja. Eigenlijk voor alles, maar. Um, ja, vooral met. Actie giro's of. arbeidscontracten hm. of. Uh, huiskopen of. Um, Actie of al die dergelijke dingen. Dat is officieel die wettelijke regels daarvoor. En dat zijn ook internationale regels. En elke keer wordt je vertrouwens dus op de proef gesteld? Um, ja, je vertrouwen wordt dan eigenlijk... Op die, nou, ja, jij moet eigenlijk persoonlijk iemand vertrouwelijk, vertrouwelijk aanwijzen... om voor jou die contract of wat dan ook voor te lezen. Ja, maar goed, die, die persoon moet je ook elke keer maar weer vertrouwen natuurlijk. Uh, vaak kan dat ja, wel, maar toch? Ja, dat is ook zo. Maar ja, um, ja, die, die, ja je, de, er zit niks eigenlijk niks anders op. Je, als, als persoon die blind is, um, ben je al gewend om... Uh, heel creatief te zoeken naar uh, mensen die jij kan vertrouwen. Ja. En dat is niet altijd mogelijk. En dat geldt eigenlijk ook voor... Um, als, als, je, als iemand aan die deur komt en die zegt, die is politieagent. Mm. Um, en die zegt, uh, ik ben politieagent, uh, mag ik bij jou even binnenkomen kijken? Dan moet die politieagent zich eerst identificeren. Ja, ja. Als je hem niet kan identificeren omdat je blind bent als voorbeeld, of dat je niet kan lezen en schrijven om, te, om zijn identiteit ja, goed vast te stellen ja. en om te controleren of het nou echt de politieagent is, dan moet je ook iemand persoonlijk aanwijzen om ja. echt te identificeren wie is die persoon en... Uh, is het nou echt de politieagent? Maar die politieagent die kan zeggen... nou, mijn collega is ook politieagent. Die, die, die kan wel bevestigen dat ik uh, politieagent is. Maar als, je, als, je, als iemand die kwaad wil... die kan ook zeggen van... ja, ik ben crimineel. Uh, hier is mijn collega. Die is, die is ook uh, crimineel, maar wij zijn altijd bij... Uh, ja, politieagent. En wij... Uh, ja, die bevestigt dat ik... nee, maar dat werkt niet zo. Je moet zelf persoonlijk iemand aanwijzen. Oké. Okay. Nee, dat, dat scheelt wel. Want ja, heb je wel eens, uh, ben je wel eens opgelicht uh, op dit soort. Uh, ik, heb momenten? Arbeids, um, ik heb al een arbeids. Ik heb al een. Voorheen gewerkt voor een werkgever. En uh, mijn leidinggevende. die heeft uh, tegen mij gezegd. Uh, die riep mij een keer in het kantoor en die zegt. Wil je even je tekenen? Dus, uh, en ik heb getekend. En um, ik kon het niet lezen, omdat ik zelf blind ben. En nadat ik getekend had... zei zegt hij... nou dan mag je, je je jasvat dan wegwezen. En ik heb uh, gezegd... waarom? En die zegt... nou, want je hebt net je ontslag getekend. En... Um, ja, ik kon juist alleen maar... door deze wettelijke regeling... omdat ik geen vertrouwelijke persoon had... die de contract heeft getekend... en met alle vertrouwen die... mijn leidinggevende hebt vertrouwd... Of, om te zeggen van... ja, dat is gewoon een arbeidsovereenkomst. Mm. Maar niet echt uh, heb gelezen wat het was, kon ik door deze wettelijke regeling... mijn onslag te gedraaien. Dat gelukkig wel. Ja. Ja, ja, het, het, het, ja er zijn een hoop dingen die, die erbij komen kijken als je blind bent. Oh. Ja, je hebt veel drempels die je moet overbruggen. Maar je moet ook zelf... Uh, heel veel mensen weten dat niet... En ja, die gaan het ook niet uitzoeken hmm. tot je daarmee te, te maken hebt. En dan duurt het wel vaak maanden voordat je er echt achterkomt uh, hoe het wettelijk aan elkaar zit en hoe je het daar eigenlijk mee om moet gaan. Maar dat, uh, ja, dat is namelijk wel uh, een van die kleine fijne dingetjes van, of drempels die je tegenkomt uh, ja, uh, In het leven. als je blind bent. ja. Ja, dat hoort een beetje bij eigenlijk, denk ik. Ja, en dat is eigenlijk niet terecht, want ja, iedereen zou eigenlijk uh, van deze informatie uh, ja, voorzien moeten worden. Ja. Maar zelfs bij die, uh, dat is eigenlijk heel ook vreemd, want als je bij die bank komt met, met de actie op Giro's, uh, en iemand zegt uh, achter de balie, ja, teken hier voor je acts op Giro. Of voor check of uh, wat dan ook. Dan zou je eigenlijk ook iemand moeten. Want die, die medewerker kan. Die, die gaat het check invullen. En die kan 100 euro opschrijven. maar die kan ook 100.000 euro inschrijven. En die, jij moet alleen maar je handtekening zetten. Ja. Nou, gelukkig dus Je met... kan eigenlijk je, jezelf oplichten als. ja. Als je het niet weet. Ja. Nou, Gelukkig zijn er in ieder geval wel een hoop uh, ja, middeltjes in de loop der jaren ontstaan. Wetten, maar ook technische hulpmiddelen... om, uh, ja, om te goed te kunnen functioneren als blinden in deze maatschappij. Ja, ik, ik vind zo en zo een, een, een... Ik heb daar een bijzondere, bijzondere uh, waardering om blind te zijn. en uh, Alle drempels uh, door blind te zijn leer je om heel creatief te zijn met, uh, met alles wat je doet ja. en uh, hoe je door het leven gaat. Mooie woorden. Dankjewel, uh, nou, okay, en, uh, dank je wel, Ingrid. Oké, beste. En een fijne vrijdag alvast. Ja, en dank je wel voor je prachtig programma. Graag gedaan. We blijven <laughs> dag, doorgaan. Volgende dag. week is, uh, is Astrid waarschijnlijk weer. Dank voor de bellen. Ja. Oké, okay, dag. dag. Stevie Wonder, signed, sealed, delivered, I'm yours. Uh, nog even, nachtzuster, en er staan nog een paar vragen open. Ik doe even een oproepje om die toch even te beantwoorden. Het zou mooi zijn als we alles kunnen afvinken deze nacht. Onder andere uh, de vraag die we hadden over tijdzones... Uh, ja, Er is natuurlijk ergens een grens te trekken bij een tijdzone. Maar klopt het dan ook dat er bijvoorbeeld steden zijn... of, of ja, uh, uh, waar die grens doorheen loopt? Dat als je echt 100 meter verderop staat... dat je opeens een uur verder bent. Uh, zijn er mensen die daar grappige ervaring mee hebben? Hoe zit dat? 0800-1121. Uh, en verder hadden we nog een vraag binnengekregen over... Spreekt mij natuurlijk bijzonder aan over nachtdienst. Wat doet dat met je lichaam en hoe moet je daar je maaltijden op aanpassen? Moet je gewoon blijven eten op de tijden die je normaal doet? Of moet je dan iets eerder en iets later eten en bijvoorbeeld een midnight snack nemen? Dat is nog een vraag die we hopelijk nog even op gaan lossen voor 6 uur. Bel nu 0800-1121. Niets is beter dan met jou.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 Houd een nuchter en warm Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolken Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent Gijken Arnaert met uh, Zoutenlanden. Mooie plaatsje op uh, het eiland Walcheren volgens mij in, in Zeeland. René, goedemorgen. Een hele morgen. Vertel, nachtdienst. Wat moet ik eten? Ja, ik ben broodbakker en ik werk eigenlijk al, uh, al 20 jaar in de, in de nachtdienst. En uh, eigenlijk begin ik om 11 uur s'avonds met werken. En dan, uh, dan neem ik een broodje. En s avond, een, morgen om een uur of uh, vier vijf als ik trek heb... neem ik eigenlijk weer een broodje eigenlijk. Het is, uh, ja, ik pas mijn lichaam mijn uh, eetpatroon eigenlijk er niet op aan eigenlijk. Oké, okay, dus alle andere maaltijden die je dan overdag eet... die eet je ook als je niet een keer vroeg op hoeft? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik kan ja. wel merken als ik bijvoorbeeld vrij ben... dat ik dan... Uh, dan heb ik s'avonds, als ik dan naar bed toe ga... dan kan ik wel merken dat ik eigenlijk wel trek heb. Omdat je toch in, de, in dat ritme zit eigenlijk. Dan. Ja, oké. Okay. Maar het is wel lastig als je bijvoorbeeld s'avonds... Uh, gegeten heb en je gaat naar bed toe, omdat je. Ik ga altijd even slapen dan, maar dan kan je wel merken dat je. je, je eet verteert dan wel slecht, omdat je. ja, je gaat eigenlijk om, om een uur nadat je. eet naar bed toe s'avonds. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor, het, uh, voor dit. Uh, voor dit advies, René. Want zo, zo vat ik het nee, maar even goed. op. Een adviesje. Prima, helemaal dankjewel. goed. Dankjewel. En, suc en succes in de bakkerij vandaag. Dankjewel. Dag. Tot ziens. Ja, het is bijna zes uur, dus. Uh, Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, brandlos. De antwoorden op de uh, vragen Ma die nog openstaan. Ja, Morris laat weten dat er een bedrijf is in Middelburg die inderdaad met die wielrennerswielen bezig is. Die bestaan uit twee spaken. Die zijn vorig jaar al getest op de Paralympische Spelen. En dat heeft een aantal keren groot opgeleverd. Het dus schijnt een succes te worden. Hm. Uh, de tijdszonnegrenzen. Uh, ja, die gaan inderdaad die de Lamour laat weten. De tijdzones zijn vastgelegd in internationale afspraken. In, uh, de grenzen zijn opzettelijk zo getrokken... dat ze niet over grote plaatsen heen lopen... en zoveel mogelijk samenvallen met bestaande lands- of uh, staatsgrenzen. Maar kijk bijvoorbeeld naar Engeland... waar de nullijn over half Londen loopt... daar hebben ze gewoon het hele land dezelfde tijd gegeven. Hm, oké. Okay. Even kijken. Uh, Willem die wilde weten hoe het zat met de WOZ-waarden. Dat liet Chantal weten dat de gemeente bepaalde de waarde van ontroerende zaken... door middel van een taxatie... En daarbij hoeft niet per se jouw woning uh, getaxeerd te worden als het maar een vergelijkbare woning is. En tenslotte hadden we nog uh, uh, Miranda die liet weten van uh, die klitten hè, en die ondervacht van de Chichu omdat de vak van een chichu altijd blijft groeien... moet je er rekening mee houden dat de hond regelmatig moet wassen... droogfeunen, borstelen, kammen en laten trimmen. Bewerkelijk hondje. Uh, daarom is het bij dit ras ook belangrijk... Van, dat we van pups van jongs af aan moeten aanvaarden... dat hij of zij vaak wassen, gefeunen, gekant, geborsteld en getrimd zal worden. Tja. <lacht> <lacht> Dat was hem. Nou, Martin, uh, ik heb al allemaal heel veel kruisjes gezet uh, bij de antwoorden en de vragen. Dus uh, volgens mij zijn we weer heel, heeft De administratie uh, is goed op orde, volgens mij. We zijn weer compleet. Dank je wel voor het bellen. Jij bedankt voor het binnen Dankjewel. Dank je wel. Ja, uh, volgende week waarschijnlijk weer Astrid. Uh, het was me weer genoeg om uh, nachtzuster een weekje over te nemen. Nu uh, veel plezier met het uh, NOS Radio 1-journaal. En ik wens je een hele fijne vrijdag. Dag, Een programma van Max NTO Radio 1.